7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. De prijzenoorlog in supermarkten levert de supermarkten nauwelijks nieuwe klanten op. En na 6 uur praten is er nog steeds geen akkoord over de begroting. Nou, zeg het maar. In het NOS-journaal, Jan van der Put. Onderhandelingen over de begroting tussen de coalitie en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP gaan vandaag verder. Dat hebben de onderhandelaars rond drie uur vannacht besloten. D66 leider Pechtold zei dat hij het gevoel heeft dat de partijen verder zijn gekomen. Ook minister Denkselbloem zei dat de partijen opschoten, maar dat er nog geen akkoord is. Premier Rutte benadrukte dat er naar ingewikkelde zaken wordt gekeken, maar dat het niet langer zal duren dan nodig is. Uh, het is wel zo dat we in een hele constructieve sfeer werken. Uh, ik ben ook nog steeds optimistisch over een uh, goede afloop. Maar het is nu toch ook heel bijzonder uh, dat als kabinet en een aantal oppositiepartijen we proberen te komen tot een uh, brede draagvlak. En dat heeft zijn tijd nodig. De gesprekken tussen oppositiepartij en de coalitie... die maandag begonnen worden vanmiddag hervat... als de ministerraad is afgelopen. De prijzenoorlog die Albert Heijn heeft gestart... heeft de supermarkt niet meer klantdisi bezorgd. Dat marktonderzoeker GFK. De klantenkring van Lidl, een van de grote concurrenten van Albert Heijn... groeide wel, met 2 procent dit jaar. Door zich met die prijsverlagingen expliciet op Lidl te richten... heeft Albert Heijn de concurrent naamsbekendheid bezorgd, zeggen deskundigen. Vakbond CNV vreest dat de gevolgen van de geldverslindende prijzenslag... worden afgewenteld op het personeel. In de Verenigde Staten groeit de hoop op een oplossing... voor de financiële problemen van de overheid. Er wordt onderhandeld over een voorstel dat de republikeinen gisteren deden... om het schuldenplafond tijdelijk te verhogen. In ruil daarvoor moeten volgens de republikeinen... wel aanpassingen aan de zorg, wet en extra bezuinigingen komen. De democraten eisen op hun beurt dat de republikeinen ervoor zorgen... dat er een eind komt aan de shutdown van de Amerikaanse overheid. Correspondent Ryan Hermelijn. De lijn van president Obama was natuurlijk de hele tijd eerst die overheid open... En het schuldenplafond omhoog, dan pas onderhandelen over de, uh, uh, over de bezuinigingen met de Republikeinen. Nou, dat standpunt werd vanavond even niet herhaald. Dus zou je kunnen zeggen, er lijkt meer bewegingsruimte te zijn voor een compromis. Syrische opstandelingen hebben in augustus bij een grote actie zeker 190 burgers gedood. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een rapport. Zo'n twintig verschillende rebellengroepen zouden aanvallen hebben uitgevoerd op dorpen met veel aanhangers van president Assad. Nog altijd worden veel vrouwen en kinderen volgens Human Rights Watch in gijzeling gehouden. Volgens de mensenrechtenorganisatie was de operatie een gecoördineerde, geplande aanval van de rebellen. En moeten ze zich verantwoorden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Dat laatste geldt overigens ook voor het regime van Assad... want ook dat maakt zich volgens Human Rights Watch... schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. De Australische politie heeft voor ongeveer 140 miljoen euro... aan methamfetamine in beslag genomen. De ruim 200 kilo drugs zaten verstopt in de banden van de vrachtwagen... die uit China naar Melbourne was verscheept.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 Voor ongeveer 700.000 titels is geen nieuwe locatie gevonden. En wacht de prullenbak. De bibliotheek van het Tropeninstituut wordt op 1 januari opgeheven... omdat het Rijk stopt met structurele subsidie. Dan is weer nog op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd zon. Later van het oosten uit regen en het wordt 11 of 12 graden. De meeste regen valt in een brede strook over het midden van het land. Morgen vooral in het noorden nog regen, temperatuur een graad of 11 verkeersinformatie, Johnson Hokka, wat zie je op de weg? Nou, op de files op A8 richting Amsterdam, daar staat 3 kilometer bij Oosterzaan, A15 richting Europort, 3 kilometer bij Spijn en De en 57 richting Rotterdam staat ook 3 kilometer voor de afrit brille. Er nog problemen bij de spoorwegen, want tussen Valkenburg en Heerle rijden geen treinen door een zijnstoring en de vertraging is meer dan een uur. Wanneer vertelde u eigenlijk dat u hetero bent? Het is nationale coming-out dag, dus grijp uw kans zo dadelijk.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De prijzenoorlog in de supermarkten. Amsterdam. Begonnen door de Albert Heijn. Levert nauwelijks nieuwe klanten op. Dat wordt hier zo meer over. Maar eerst nog even nachtbraken. Stappen gezet. Morgen weer verder. Tegen drie uur vannacht kwamen de onderhandelaars naar buiten. Nachtelijk commentaar na de gesprekken klinkt inmiddels vertrouwd, Alexander Pechtold van D66. De, de tijd verloopt en uh, ik heb ook echt wel uh, het gevoel dat we, dat we verder komen. Ik heb echt morgen nog uh, weer nieuwe overleggen nodig. U ziet het, we hebben hard, uh, hard gewerkt en uh, we hebben over uh, heel veel zaken met elkaar uh, doorgesproken... En we hebben de afspraak gemaakt dat we over een aantal uren, want het is vrij laat geworden dat we vanmiddag, vrijdagmiddag, weer met elkaar verder gaan. Ging het zo goed dat u uh, er brood in zag om tot bijna drie uur s'nachts door te gaan? Nou ja, dat kun je ook andersom zeggen natuurlijk. Had je zoveel tijd nodig om over dingen te spreken? Inderdaad, we hebben gewoon veel tijd nodig. Hey. Meneer Zelstra van de VVD. <laughs> Hoe ging het? Nou ja, <laughs> we hebben weer stappen gezet en uh, alle partijen zitten er nog steeds constructief in. Uh, maar dat is, uh, het is uh, nog niet klaar en morgen gaan we verder. Diederik Samson, stappen gezet, morgen verder. Ja. <laughs> dat dacht ik al een beetje. Niet zo heel veel bereikt. Ja, stappen gezet. Wat mogen we het nog niet weten? We hebben aardig wat stapjes gezet vandaag. Ja. U bent nog niet, uh, komt nog niet heel moe over. Nee, dat is uh, een voordeel. Dat je weinig slaap nodig hebt in dit soort uh, weken. Den tactiek. De nou ja, Den vergadert de rest onder tafel. Dat lukt mij niet hoor. De rest is ook nog erg fit en vrolijk. Premier Rutte, stappen gezet, morgen verder. Ja, zo is het. Ja, maar even in alle ernst, is het uh, verstandig om zo lang door te gaan? Kijk, uh, we laten het niet langer duren dan nodig is. Uh, maar het is inderdaad waar dat we uh, natuurlijk naar hele ingewikkelde zaken kijken. En dat kost ook tijd. En deze tijd heeft u nodig midden in de nacht? Ja, het spijt me zeer dat u hier nog slaap moet zijn. Maar... Nee, niet om ons, maar de vraag is, gaat het dan wel goed? Heeft het een goed teken, een slecht teken? Ja, zoals u weet doe ik geen uitspraken over het verloop van de gesprekken. Omdat alles wat ik daar weer over zeg ook weer kan bijdragen aan een minder goed verloop van die gesprekken. Uh, het is wel zo dat wat betreft de sfeer, we in een hele constructieve sfeer werken. Uh, ik ben ook nog steeds optimistisch over een goede afloop. Maar het is natuurlijk toch ook heel bijzonder. Uh, dat als kabinet en een aantal oppositiepartijen wij proberen te komen tot een uh, brede draagvlak. Uh, en dat heeft zijn tijd nodig. Minister Dijsselbloem. Goedenavond. Morgen weer verder. Het is gewoon veel werk. En daar ploegen we ons doorheen. Wat bent u opgeschoten vannacht? Uh, heel veel, uh, maar nog niet genoeg. En waarom wordt het nachtwerk? Heeft u haast? Ja, tuurlijk hebben we haast. Uh, we moeten gewoon een begroting uh, verder brengen. Wel rustig. Ja, en de SGP werkt natuurlijk niet op zondag. Dus misschien. Vandaag of morgen, wie weet, een verslag van Michiel Breedveld. Als u de onderhandelingen wilt volgen, dan zou ik zeggen... luister naar Radio 1 of kijk naar uh, nos.nl. Daar uh, vindt u alle laatste informatie over de begrotingsonderhandelingen. Dan naar Italië. Luchtvaartmaatschappij Alitalia staat opnieuw op de rand van faillissement. De brandstofleverancier dreigt zelfs morgen de kraan dicht te draaien... als de openstaande rekeningen dan niet betaald zijn... We praat erover met correspondent Angelo van Schaik in Rome. Angelo, een paar jaar geleden was Alitalia toch ook bijna failliet. Hoe kan het dat er nu weer grote problemen zijn? Het lijkt me dan een beetje een never-ending story te worden, Alitalia. Alitalia balanceert al jaren op de rand van het faillissement. Um, jaren van mismanagement, vertragingen en vooral stakingen... hebben het bedrijf een beetje naar, knoppen, naar de knoppen geholpen... Um, Ex-premier Prodi had in 2008 zoiets van weet je wat we doen? We verkopen het. En dat doen we aan Erf. Het was eigenlijk al goed, zo goed als rond. Uh, de Fransen en Nederlands waren ook bereid om de enorme schuld over te nemen. Berlusconi, die toen weer, uh, weer kandidaat was voor uh, het premiermeenschap, die heeft die deal getorpedeerd. En uh, gezegd van Italië Ad -Italia moet Italiaans blijven. En mm. heeft toen een paar vrienden, vrienden uh, bevrienden. Eh, eh, ondernemers eh, opgetrommeld om het bedrijf op te kopen. Nou, dat is toen gebeurd. De schuld is afgewend op de Italiaanse belastingbetaler, zoals altijd. En, eh, maar vijf jaar later bleek toch dat deze heren en deze vrienden van Berlusconi niet zo gek veel kaas hadden gegeten van hoe je een vliegtuigmaatschappij runt. En nu staat Aditalia er nog beroerder voor dan vijf jaar geleden. En dat is vooral dus ja, te wijten aan mismanagement. Ja, want dan zou je zeggen, eh, als het probleem ligt bij te veel, te hoge kosten, te veel kosten maken... dan zou je moeten reorganiseren als je een bedrijf erbovenop wil helpen. Dat is dus niet gebeurd. Zo lijkt het, zijn er dan nog nee. Italiaanse investeerders die um, geld durven steken in Alitalia op dit moment? Ja, uh, gisteravond laat werd bekend dat de Italiaanse posterijen, dus een semi-staatsbedrijf, 150 miljoen euro in, uh, in Alitalia gaat steken. Um, er komt nog 350 miljoen van uh, banken en van de overheid zelf. En dat betekent dat uh, Alitalia eigenlijk niet meer gered is met 500 miljoen euro. En de bedoeling is dat we dan dus toch weer met Air France KLM om de tafel gaan zitten om als gelijkwaardige partners te gaan praten over samenwerking of misschien wel overname door Air France uh, KLM. Uh, de, die hebben overigens op dit moment al sinds 2009 al 25% van het bedrijf in handen. En dat moet, ja, misschien wel groter worden. Maar, uh, ik denk dat die ook weer net als vijf jaar geleden... toch een beetje huiverig zijn voor de enorme macht van de vakbonden... die, die binnen Alitalia goed georganiseerd zijn... en die regelmatig ook het bedrijf platleggen. Tja. Hoe wordt er vanuit de publieke opinie naar gekeken? Zijn de Italianen ook tegen verkoop aan een, aan een buitenlands bedrijf... ten koste van alles? Ik zei net al dat de Italianen voor de zoveelste keer vijf jaar geleden de, de schuld van Alitalia uh, moesten betalen. Nou, de Italianen zijn dat eigenlijk al een beetje zat. Uh, steeds meer Italianen zijn het zat. Van, ja, uh, verkoop het dan maar. Ik bedoel, mm -hmm. zo belangrijk is het uiteindelijk ook niet dat het bedrijf Italiaans blijft. Uh, het, het is een zwart gat en we blijven daar maar geld in storten en dat verdwijnt. Ik hoorde vast al ergens dat iemand. Ja, dan kunnen we hand, onderhand gratis vliegen met Aditalia voor al het geld wat ze de oh. in ingestoken ja. hebben. <laughs> ik denk dat het vooral de politiek is die wil dat uh, Alitalia dat Italiaans blijft. Uh, want het is namelijk, een, net als heel veel oud-staatsbedrijven... of gedeeltelijke staatsbedrijven, een fijne parkeerplaats... voor vriendjes, politieke vriendjes en mensen van wie je nog wat moet. Dus ik denk dat het vooral de politiek is die Alitalia Itali Italiaans wil houden. Oké, okay. correspondent Angelo van Schijk vanuit Rome. En excuses voor de haperende lijn af en toe. Het NOS Radio 1-journal... Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Dat De prijzenoorlog het is 15 minuten over 7. Vier weken geleden was het groot nieuws. Uh, u heeft het toen ook wel meegekregen. Albert Heijn verlaagt de prijzen van duizend artikelen. Nou, volgens marktwatchers zou dit het begin zijn van een nieuwe prijzenoorlog... tussen Nederlandse supermarkten, net zoals toen in 2003. Maar is het ook echt een prijzenslag geworden? Verslaggever Jeroen Schutteijzer maakt na een maand de balans op... en dat doet hij samen met marktonderzoeker Joop Holla van GFK. Albert Heijn wil u in deze tijd graag helpen. Zo gaan we nu bijvoorbeeld meer dan duizend producten in prijs verlagen. U kunt nu de eerste weken evalueren. Wat is uw conclusie? Eigenlijk dat er heel weinig is gebeurd. Als we kijken naar de klantenkringontwikkeling... dan zien we dat Albert Heijn in feite nog steeds op hetzelfde niveau zit. Ongeveer zo'n 45% van alle Nederlandse huishoudens... komen bij Albert Heijn over de vloer En nog steeds winst voor Lidl. Dus Lidl weet nog steeds klanten te winnen. Ja, want de bedoeling van uh, dat concern uit Zandam... was natuurlijk om meer klanten te gaan trekken. Ja, meer klanten te trekken. Daar is dus niks van terechtgekomen? De andere supermarkten volgden Albert Heijn en wilden de prijsafstand, zoals zij dat meten, in stand houden. Maar de andere supermarkten zijn niet over Albert Heijn heen gegaan. Dus het was geen aanval van de andere supermarkten, maar meer een verdediging om die prijsafstand te intact te houden. Ja. Merkt u wat van een prijsoorlog in supermarkten? wel, maar niet veel. Niet veel? Nee, nee. Nee, ik heb er nog niks van gemerkt. Ja, het is wat, sommige dingen zijn wat voordeliger, maar... Eh... Maar dat je niet echt veel van, hoor. Dus het zijn altijd die artikelen die je net niet nodig hebt. Af en toe hebben ze wel eens aanbiedingen. Voor de katten, weet je, dan moet je wel katten hebben. Ik let er niet op. Koop wat ik, wat ik hebben wil, en dan... Eh... Klaar is Kees. Klaar is Kees, verder geen gezeur. En wij maar denken dat iedereen op de prijzen let. Als een supermarkt in één klap meer dan duizend producten in prijs verlaagt... dan is dat best een klap. Ja, die komt hard aan. Want dan heeft u dus al die jaren eigenlijk veel te veel betaald. Hallo, laagste prijsgarantie. Wat vond u van de reactie van Jumbo? Ik vond het op zich een, een, een goede reactie. Uh, op het op, op, op juiste tijdstip. En omdat Jumbo werkt in feite met uh, ja, elke dag... De laatste prijsgarantie. Op zich ja, was dat een schot voor open doel eigenlijk voor Jumbo. Albert Heijn richtte zich heel erg op de Lidl. Ja. Sommige kenners keken daarvan op. Nou, ze keken ervan op welke actie Albert Heijn nu ging ondernemen om middels prijsverlagingen van aanmerken... trachten de Lidl aan te vallen. We hebben iets heel groots bij Albert Heijn: de Express. Dat zijn we grondvol AMERKEN met heel veel korting. Kijk, daar komen ze allemaal aanmerken met tenderende korting. Lidl heeft geen aanmerken. Waarvoor gaat men aan Lidl? Dan is het enerzijds wel prijs, maar ook specifieke producten. En de versafdeling wordt veel genoemd. Al drie jaar de beste in groente en fruit. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Uh, Lidl onderscheidt zich steeds meer uh, op, op assortiment. Is verrassend. We zien dat deze week met wild en met wijn in de aanbieding. Aan de bovenkant van de markt. Dus eigenlijk het terrein van Albert Heijn. Ze gaan steeds meer op het trein van, van Albert Heijn. Hoe moet het nu verder met deze prijzenslag? Gaat het verder? Ik, ja, ik denk dat er weinig ruimte is voor, voor verdere prijsverlagingen. Het prijsniveau in Nederland is al erg laag. Maar er is wel ruimte om meer toegevoegde waarde in de supermarkt te gaan voeren. Nieuwe assortimenten, nieuwe mogelijkheden. En we zien eigenlijk al. Dat er nieuwe formules ontstaan. Nep eten, chips zonder aardappels, kaas waar geen melk in zit. 60 jaar geleden bestond het nog niet. Maar nu liggen de winkels er vol mee. Allemaal chemische marketingtrucs. En willen we dat? Nee, we willen echt. Hier in Amsterdam de Markt, hier verderop met een Q, die biedt een vrij luxe assortiment. Je ziet meer van dat soort initiatieven ontstaan. Nee, nou hoor, ik heb er ga nervig ik heb maar dit van de broek en ergens anders gehad nu toe. Mooi, hè? Mooi, ook die opmerking. Dat er uh, prachtige aanbiedingen zijn voor de katten. Maar ja, moet je wel katten hebben. Straks na acht uur praat ik verder met uh, Jeroen Schutteijzer... over wie de rekening betaalt. De verkeersinformatie, John Sahoka. Korte files op de A8 richting Amsterdam... bij Oostzaan 2 twee kilometer. De A15 richting Europoort. Daar staat 3 kilometer bij spijken Nissen. En op de n 57 richting Rotterdam. Daar staat dus het sluis en afrik 3 drie kilometer. Zo dadelijk gaan we weer eens eventjes naar Mino Remmers. Die merkte vanochtend in Utrecht al dat een coming-out-dag helemaal niet zo'n gek idee is. Blijf luisteren. Now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 Naar Mino Remmers, die is in Utrecht, is dus zeven minuten voor half acht. en we hoorden eerder van jou vanochtend dat zo'n coming-out-dag... voor sommigen in Nederland niet zo'n heel gek idee is, hè? Nee, nee. Ik wist het trouwens niet coming-out-dag, maar het bestaat al uh, veel langer. Internationaal sinds de jaren tachtig en in Nederland sinds 2008. Wat is het toch fijn dat er homo's zijn als ze maar normaal doen... Pagina-grote advertentie op de achterkant van de metro, die op de stations natuurlijk ligt, met op de binnenpagina een aantal portretjes, een stuk of zes, uh, onder andere van een meisje waar de kop bij staat. De kapper zei: Komt u maar hoor, meneer. Natuurlijk expres genomen, hè, die foto's en, deze, en, deze, en, deze, en deze verhalen. Ja, we hebben deze uh, mensen zorgvuldig gekozen. Omdat ze juist de veelkleurigheid en, uh, van, van de, uh, ja, de lesbische, de homo... de biseksuele en de transgender gemeenschap uh, laten zien. Ja. Tanja Inik is dit, landelijk voorzitter van het COC. Express ook de achterkant van de metro genomen... om daar die grote advertentie op te zetten, want... Nou, dan blijft hij lekker liggen, dus dan is hij goed zichtbaar. Dat ziet het uh, goed. Als mensen hem tenminste niet hebben uitgescheurd en voor hun raam hangen. Want dat zou nog mooier zijn. Waarom speciaal aandacht voor vrouwelijke... Jongens en mannelijke meisjes. Ja, die scoren gewoon slechter. Dus je ziet dat de waardering voor, voor, voor homo's en lesbo's, bis en transgenders... gemiddeld zo'n 6,7 is. Dus je zou kunnen zeggen dat is ze een ruime voldoende. Uh, maar zodra mensen gaan afwijken van het standaard plaatje... Ja. dus dan wat mannelijker uh, vrouwen... Een ander loopje hebben of net iets anders aantrekken. Ja, precies. En net niet in het standaard plaatje passen... Dan, dan, dan daalt die score naar een 5,5. Ja. Is het daarom ook misschien, misschien, dat uit de uh, cijfers van het Sociaal-cultureel planbureau vandaag verschijnt ook dat het als het om homo's op de werkvloer gaat, redelijk goed gaat, komt er goede voldoende uit om biseksuele scoren lager. Zijn eerder ontevreden, burn-out verschijnselen zelfs. Ja, wij zijn er toch wel weer wat van geschrokken. Want die problematiek van de biseksuelen... die, die is eigenlijk nog nooit zo zichtbaar uh, uh, naar voren gekomen. Dus dit, ja, dit helpt wel uh, om te kijken van, ja, waar komt dat dan door? Maar ik ken ook wel homo's die zeggen bijvoorbeeld van... ja, ja biseksueel, zijn gewoon die, die zijn gewoon niet duidelijk genoeg dat ze gewoon homo zijn. Ja, nou, dat is natuurlijk niet zo. Dat nee. weten wij ook allemaal wel. Uh, uh, en wat daar dan precies achter zit, dat is een beetje gissen. Maar het zou wel kunnen zijn uh, dat juist uh, als je biseksueel bent... het wat lastiger is om uit de kast te komen... En ja, we weten allemaal uit de kast werkt beter. Dus dat zou dan wel weer aanleiding kunnen zijn voor die problemen op de werkvloer. Maar dat verdient echt nader onderzoek. Ja, hoe dat dan precies is. Misschien zitten ze ook minder lekker in hun vel vanwege... Ja, ze hebben een relatie, maar willen ook nog misschien met een man of met een vrouw ondertussen. Dat kan het ook zijn, hè? Ja, het is, het is inderdaad nog een beetje gissen. Dus daarom is denk ik extra onderzoek uh, echt belangrijk. Want ja. dan kunnen we er wat aan gaan doen. Dan komt iemand met een enorme roze das aangelopen. We staan bij Scholengemeenschap Uniek met een C. Waarom hier trouwens? Ja, ze hebben op deze school een hele grote GSA. Dat is een Gay Straight Alliance. Dus dat betekent dat homoseksuele leerlingen en heteroseksuele leerlingen samenwerken aan een beter diversiteitsklimaat. En op deze school gaat. Beter het een heel... diversiteitsklimaat, ja, mooi, fantastisch jargon. Dat dacht ik ook. Ja. Kortom, iedereen mag hier zichzelf zijn. Dat is eigenlijk. De school wat... doet er veel mee. De, de school doet er heel veel aan en ja. daardoor voelen alle leerlingen zich hier lekkerder. De advertentie wordt driedimensionaal en levendig, want volgens mij is degene die op de, in de krant staat, staat hij nu voor me. Dat klopt, ja. ja hallo. Ja. Jouw naam is? Nasmo. Iedereen die nu de metro voor zich heeft, kijk even op de laatste pagina aan de binnenkant. Daar staat een soort portret, hè? Ja, rechtsbovenin. <lacht> Vriendendasje, heel met roze mensen. Ja. Dan weet je meteen dat je op de goede plek zit. <lacht> waarom, waarom heb je dat gedaan? Wat heb ik gedaan? Of waarom eraan nou, wa wa wa meegewerkt, zeg maar? Uh, nou, ik vind het sowieso uh, ik vind het een heel goed doel voor dit jaar. Um, het is een thema die eigenlijk nog wel heel onbelicht is. En wat dat betreft uh, is het gewoon goed dat dit bespreekbaar gemaakt. Wordt. Maar ben jij dan een vrouwelijke man? Of een meer vrouwelijke jongen. Gaat het over die discussie hebben? Nou, nou ja, leuk. dat is de campagne, hè? Nou, hoogkwalitatieve discussies hier op uh, NOS Radio, hartstikke leuk. <laughs> nee, um, ik geloof niet zo in vrouwelijkheid en mannelijkheid, nee. ben ik heel eerlijk in. Ik vind dat dat een stempel is die um, vooral gemaakt is door de maatschappij. En Heb je daar wel eens last van? Zeggen mensen daar wel eens wat over dan? Over uh, mijn vrouwelijkheid, om zo ja. te zeggen? Of over kleding, of kapsel, of ja. wat dan ook. Sowieso. Ik had het er net nog over met uh, de mevrouw die naast me staat. Als je kijkt op de, <laughs> op de pagina, daar staat zij links naastbij. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, jij staat ook in die advertentie. Ja. Nou goed, We gaan er straks verder over ja. praten, uh, hier ook op school. En later vanochtend is er ook nog hier in Utrecht... een ontbijt met allerlei gasten erbij. En dat wordt dan georganiseerd uh, door COC Midden-Nederland... Ja. en de krantenadvertentie. Daarvan is het de bedoeling dat iedereen die overal gaat ophangen. Dus ook thuis achter je raam... of achter het glas in de studio bijvoorbeeld. Oh, nou oké. Okay. Ik zal hem eventjes... Uh, <laughs> ik pak hem er wel even bij. Even scheuren, zo. Ik ben Eleni Achilleos. Ik ben 23 jaar en op zoek naar een werkgever die mij een kans geeft. En ik ben niet alleen. Er zijn nog 150.000 jongeren die nu werk zoeken...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 En het is half acht, we gaan naar het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vanmiddag na de ministerraad gaan de onderhandelingen verder over de begroting. Er werd vannacht vergaderd tot drie uur. En D66-leider Pechtold zei toen dat hij het gevoel heeft dat de partijen verder zijn gekomen. Ook minister Dijsselbloem zei dat de partijen zijn opgeschoten, maar dat er nog geen akkoord is. Syrische opstandelingen hebben bij een grote actie in augustus zeker 190 burgers gedood. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een rapport... Bij de actie zouden zeker twintig rebellenorganisaties betrokken zijn geweest. Het geweld begon op 4 augustus en hield twee weken aan. De prijzenoorlog die Albert Heijn heeft gestart... heeft de supermarkt niet meer klandizie bezorgd, meldt marktonderzoeker GFK. De krantenklantenkring van Lidl, een van de grote concurrenten van Albert Heijn... groeide wel, met twee procent dit jaar. Vakbond CNV vreest dat de gevolgen van de geldverslindende prijzenslag... worden afgewenteld op het personeel. En in Australië is voor ongeveer 140 miljoen euro... aan methamfetamine in beslag genomen. De ruim 200 kilo drugs zaten verstopt in de banden van een vrachtwagen... die uit China naar Melbourne was verscheept. En die drugs werden ontdekt met behulp van röntgenapparatuur. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl We gaan naar Michiel Severin. Michiel, wat staat ons te wachten de komende dagen? Het weekend staat voor de deur. Het weekend staat inderdaad voor de deur, Lara. En het uh, Nederlandse grondgebied is vrij populair voor een lage drukgebied. Dit weekend, en dat zorgt ervoor dat het heel wisselvallig weer wordt, vandaag al vanuit het oosten veel bewolking en langdurige regenval. Ik denk dat uh, tegen de avond sommige uh, regenmeters al 15 tot 20 millimeter valt. mm valt. En dat is dan niet in een kwartiertje tijd, maar gewoon urenlange gestage motregen en regen. Ja, ja, fijn. Regen waar je mm. ja, echt heerlijk weer, waar je echt niet op hoeft te wachten als je met de fiets bij het winkelcentrum staat. Uh, het blijft gewoon doorregenen. En uh, dat regengebied, dat ligt vanochtend vooral boven het noorden en oosten, breidt zich vanmiddag richting het westen en zuiden uit. Vanavond dan vooral in het midden en zuiden. Vannacht blijft het doorregenen. En morgen trekt het dan langzaam noordwaarts. Dan hebben de regenmeters inmiddels een millimeter of 30 opgevangen. En morgenmiddag trekt het regengebied dan weg. Maar niet getreurd. Zondagmiddag trekt het via het zuidwesten het land weer in. En dan zitten we lokaal op 45 millimeter. Dank dus je wel. Regen. Ja. Heel fijn, Michiel. Tot uh, straks. Half negen praat ik weer met je. Jonsen Hoko, is het op de weg? Nou, het valt allemaal erg mee. Op de A8 richting Amsterdam, twee kilometer tussen knoppen Zaandam en oost Oost-Zaan En op de N57 richting Rotterdam, daar staat tussen Hellevoetsluis en Afrit 3 drie kilometer. Tijdens het WK Voetbal in Brazilië wordt er doellijntechnologie gebruikt. Maar het is een afwijkend systeem, daar ga ik het zo over hebben met Gio Lippens.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 Morgen. Het is vijf minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In de gouden tijden van tijdschriften mochten fotografen zich nog uitleven op een onderwerp. Dat kon variëren van landschappen tot mode en ook misstanden. Veertig jaar fotografie in tijdschriften is nu gebundeld en te zien in het Fotografiemuseum Foam in Amsterdam. Jeroen Wielaert liep tijdens de opening met twee van de deelnemende fotografen door de tentoonstelling. Er hangen zomaar een paar beroemde koppels bij elkaar op de bovenste galerij. Bart Nieuwenhuis, jij maakt die twee. Ja, Jan Kramer en Babette. Voor het schema van de Hunnen. Volgens mij kenden ze elkaar net een halfjaartje of zo. Avenue ging op een gegeven moment dat schema publiceren in een uitklapper in de Avenue. En ik was de gelukkige om daar portretten van Jan en Babette bij te maken. Dus dat hebben we een beetje op die sexy manier. Want Babette was model, fantastische vrouw. Weinig verhullende lingerie. Weinig verhullende lingerie. En, en Jan de stoere zeebonk, daar staat hij. <laughs> Rechts daarboven in bed die twee van Barton van Vlijmen. Ja, yeah. klopt. Sylvia Christel en Hugo Klaus. Uh, Sylvia met een volle buik. van een kind van Hugo. Uh, en dat was eigenlijk een reportage van Nieuwe Revue. zonder vooropgezette beeld. Ik moest het gewoon maken. En ik had een heel goed contact met uh, Sylvia, een schat. En dit is uit ontstaan. Heel mooi hoe teder Hugo ja. Klaus zijn handen om haar zwangere buik vlijt. Maar er is meer. Ik hang bijvoorbeeld ook portret van een bejaardetehuis. Ja, ook voor mij. Jullie deden alles. alles. Jullie konden alles. Ongeremd, ongebreideld. Er was nog heel veel budget. Als deze tentoonstelling iets toont, het is wat jullie konden. Hoeveel jullie konden. Ja, nee, dat klopt absoluut. En uh, we werden ook uitgedaagd. Uh, de, de opdrachtgevers, uh, de tijdschriften, daagden je echt uit. Van jij kan best een leuke uh, stil leven maken, maar zou je niet eens een keer een reportage maken? En daar is een voorbeeld van, van, van de portret van een bejaardenhuis. Ik wilde dat wel doen, maar ik zei, dan wil ik wel drie dagen intern in dat bejaardenhuis. Ik wil slapen bij die oudjes, geef mij maar een kamer. Want anders kan ik die foto's niet maken. En zo is het gegaan. Ik heb daar geslapen en ik kon, na twee dagen werd ik huilend uitgezwaaid door dat hele bejaardenhuis. En daar hangen nog meer pop-idolen. Frank Zappa van jou, Barton van Vlijmen. Maar ook oudere foto's van Herman Brood, Bart Chabot, Zeker. Ongeremd tekeer gaan. Rock and roll. Ja, erg rock and roll. Ik zal je zeggen hoe Zappa is ontstaan. Ik was in Hotel Americaan voor een opdracht. En ik zag uit mijn ooghoek toen ik klaar was, Frank Zappa zit er daar. En ik begon toch een beetje zenuwachtig te worden. En ik ben naar hem toegegaan. Ik zeg, meneer Zappa, mag ik alsjeblieft een foto van u maken? En tot mijn verbazing heeft hij me niet geschopt of weggestuurd. Hij zegt, sure, where do you want it? Dus ik heb binnen tien seconden gekeken waar een beetje zwart was achter hem. En hem daar neergezet. Ik heb wel geteld vier keer afgedrukt. En meteen naar huis gerend en de opdracht even vergeten, want dat was geen deadline, maar die meteen uitgezocht, afgedrukt en op mijn fiets naar het parool en die heeft hem gekocht van mij. Het is al met al een geweldig beeld inderdaad van die 40 jaar, maar het nieuws van deze tentoonstelling schijnt dan te zijn dat het over is, dat het voorbij is, dat het niet meer kan, dat het van toen is, wordt nu waar. Ja, maar ik wil geen nostalgische terugblik. Fotografie zal eeuwig blijven bestaan. Toch wel? Toch wel, tuurlijk. Want dit daagt ook een jonge generatie uit. daagt absoluut weer uit. En wij laten hier zien wat het is geweest misschien. Maar wat er ook weer zou kunnen komen. Tuurlijk veranderen de dingen. De techniek is er veranderd. Maar hoe groter de gereedschap kist, des te mooiere dingen je kan maken. Barton van Vlijmen, het is niet over? Uh, absoluut niet. Er zijn echt veel goede fotografen... En ik heb bewondering voor hun, want die werken voor lage prijzen. Die maken topwerk en die, uh, die battelen. En, en uh, duidelijk is dat we geen fotoboek hebben gemaakt. En waarom? Omdat we alleen aan het werk waren. En nu gelukkig hebben mensen ontdekt van... wacht even, die vijf fotografen hebben geen boek gemaakt. Die hebben alleen hard gewerkt. En dit is het resultaat. Bortan van Vlijmen en Bart Nieuwenhuis over 40 jaar tijdschriftenfotografie, en hij zei al, vijf fotografen... dan mist u er natuurlijk nog drie. Dat zijn Bart van Leeuwen, Boudewijn Neutenboom en Peter van der Velde. Dat zijn de andere exposanten en collega's in de bundeling. In een bijdrage van uh, onze verslaggever Jeroen Wilaert. Tien minuten over half acht is het. Ik neem u mee naar de sport. Naar Gio Lippens, Gio. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Wij gaan het hebben over doellijntechnologie. Zeer veel over gediscussieerd binnen het voetbal. Um, op het WK in Brazilië volgend jaar gebruikte FIFA het systeem Go Control. Nou, dat is dan weer anders dan wat wij hier hebben, toch? Jazeker, want wij gebruiken Hawkeye, net als de Engelse, de Premier League is dit jaar ook overgestapt op, op het systeem van Hawkeye. En dat kennen we natuurlijk van het tennis, hè. Je weet het wel, even kijken als er een, een, een dubieuze call komt van een scheidsrechter... om dan de, de herhaling te laten zien op een geanimeerd scherm en dan te zien of de bal in of uit was. En bij tennis werkt dat heel erg goed. Bij het voetbal ja, moet het eigenlijk nog wel een beetje blijken, want de test die er in Nederland is gedaan uh, bij FC Utrecht een paar, een, twee weken geleden. Ja, daar, daar kwam eigenlijk niet zo gek veel uit. Er waren geen discutabele beslissingen. Dus uh, je moet echt eens een keer een situatie krijgen... waarbij je uh, denkt uh, ja, dat de scheidsrechter gaat twijfelen... dat de, de, de mannen achter de lijn gaan twijfelen. Ja, en dan wordt het echt interessant om te kijken wat er gebeurt. Maar goed, de FIFA heeft gekozen voor uh, Goal Control 4D. Een Duitse systeem, dus... Uh, de Duitsers hebben een puntje gescoord nu uh, tegen de Engelsen. Want de Engelsen staan met uh, 2-1 voor. Want uh, Engeland en Nederland zijn de enige landen... Waar, uh, waar het systeem tot nu toe is ingevoerd. De FIFA heeft trouwens... zo verrassend is het niet hoor dat ze voor dit systeem hebben gekozen. Ze hebben ook tijdens de Confederations Cup, -cup uh, afgelopen zomer... hebben ze ook al gebruik gemaakt van dit systeem. En uh, ja, echt duidelijkheid of het systeem werkte, hebben ze niet gekregen... maar we hebben wel geconstateerd dat alle 68 treffers correct waren. Nou, dat is waar. En uh, dat is, blijkbaar is dat voldoende reden om uh, op dit systeem over te gaan. Ja, maar je zou zeggen, jongens, gebruik met z'n allen één systeem. Dat is wel zo handig. Wa waarom niet die beslissing? Ja, ik weet niet of dat nou zo hard nodig is. Hoor. Kijk, eh, bedoel, uh, je gebruikt ook niet met z'n allen één type bal... Uh, of één type voetbalschoenen, jammer genoeg misschien wel... want uh, je ziet ze regelmatig uitglijden tegenwoordig... met die moderne noppen. Maar uh, dus, dus men heeft uh, zelfs vier systemen uh, die eventueel inzetbaar zijn. Maar goed, voorlopig zijn er dus twee echt uh, in gebruik genomen en ook echt uh, officieel goedgekeurd door, uh, door de FIFA. En het verschil zit er misschien in het aantal camera's. Hawkeye maakt gebruik van zes camera's, Goal Control van veertien camera's. Dus ik denk dat ze toch, omdat ze allemaal nog een beetje... in dat experimentele stadium zitten, dat ze denken... we gaan het verder uitontwikkelen en dan maar eens zien... wat uiteindelijk het aller allerbeste systeem blijkt te zijn. Goed. Gisteren werd bekend aan welke regels schaatsers moeten voldoen... om naar de winterspelen in Sochi te mogen. Kan jij mij dat uitleggen? <laughs> ik, ik, ik, ik wil het je wel uitleggen. Maar het is, het is een ingewikkeld verhaal. Het komt er in de basis op neer. Er zijn twintig uh, plekken te verdelen. Voor uh, schaatsers in soortie. Tien uh, mannen, tien vrouwen. En uh, de, het enige wat daar eigenlijk een beetje doorheen komt fietsen... is ook nog eens een keer die ploegenachtervolging. Want ja, dat blijft toch altijd een ingewikkeld verhaal. Die moeten ook op andere afstanden uitkomen... Uh, om het allemaal zo efficiënt mogelijk te maken. En er zijn hele ingewikkelde rekensystemen weer op losgelaten. Want, eh, bekende verhaal, we hebben in Nederland nog eenmaal meer... dan twintig goede schaatsers. Uh, eigenlijk zouden we misschien wel dertig, veertig uh, plekken... op die Olympische Winterspelen kunnen vullen. Maar ja, dat mogen we niet. En dat betekent dus dat er dus weer strenge kwalificatienormen zijn... Uh, zijn uh, uh, gehanteerd. Uh, waarbij natuurlijk uh, uh, een ranglijst wordt gemaakt van, uh, van 19 startplaatsen. Dat gaat dan om 4 op de 500 meter, de 1000 meter uh, en de 1500 meter, 6 op de lange afstanden en 1 voor de ploegenachtervolging. En daar stop ik gewoon, want het wordt echt te ingewikkeld. Uh, in ieder geval is het ook zo dat er nog steeds aanwijsplaatsen zijn. En die aanwijsplaatsen die zijn er dan met name weer voor die ploegenachtervolging. Want de afgelopen twee Olympische Spelen, dat weten we nog wel... bij de mannen ging het gewoon jammerlijk mis. En dat wil uh, de schaatsbond echt kosten wat kost voorkomen. Het NOC okay. is het er ook mee eens. De schaatsers waren het er trouwens niet mee eens. Want die vonden echt gewoon dat uh, mensen op basis van hun individuele prestaties... moesten worden afgevaardigd en geen aanwijsplaatsen. Maar uh, uiteindelijk hebben ze dat toch overeind gehouden. En om het allemaal nog ingewikkelder nee, nee, nee, te maken nee, nee. hebben... ze ook een soort scheidsrechter erboven gehangen. Als je al nee... En die moet nu gaan beslissen of het allemaal wel helemaal volgens de juiste regels gaat. Van kom beneden de oude uh, ja, baas van NOC en NSF. En die mag dan uh, uiteindelijk uh, meekijken over de schouders van de mensen van de schaatsbond. Nou, ik heb je wel helemaal kunnen volgen Gio. Heel kort nog kom even, wel. Van Persie gaat hij meedoen? vanavond? Uh, ja, nou ja, Van Persie heeft meegetraind gisteren, dus gaat het wel weer. Aan de andere kant Kuit staat te trappelen om, uh, om uh, als, uh, als, als, als, als stand-in voor hem uh, in het veld te komen, dus uh, je weet het maar niet wat er gaat gebeuren. Maar ja, iedereen hoopt toch wel een beetje natuurlijk dat Van Persie, hè, de beste voetballer die we hebben, wordt dan toch gezegd dat hij mee mag doen tegen Hongarije. Eigenlijk hoop ik dat ook een beetje. Dank je wel. Ik ook. Gio Lippen. kijk eens aan. De nieuwe van Garland Jeffries, komt hij? Any rain?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 Wishing we could reconcile. Living that lives is it too much for air? Would you rather fall apart? Ceremonials in the trash in a world. Voor acht is het. Hoe zou het zijn op de Nederlandse snelwegen? Johnson Goka, zeg het maar. Nou, op de A1 richting Apeldoorn, daar staat twee kilometer tussen Afrit Lochem en Badmen, na een ongeluk. De A8 naar Amsterdam, drie kilometer tussen Knobbertsaandam en Oostzaan. En op de N57 richting Rotterdam, daar staat tussen Hellevoetsluis en afrit Brille, drie kilometer. Het NOS Radio 1 journaal Zullen we het nog één keer over Nederland-Rusland hebben? De diplomatieke betrekkingen, na de excuses van minister Timmermans... over de arrestatie van diplomaat Borodin, is Rusland nog niet tevreden. De Russen eisen meer uitleg over het optreden van de politie... en daarnaast gepaste conclusies. Ik praat erover door met Helga Salomon, Ruslandkenner... van onderzoeksbureau Most. Goedemorgen, mevrouw Salomon. Goedemorgen. U heeft ook gewerkt op de Nederlandse ambassade in Moskou. Hè? Hoe, hoe wordt daar nu heen en weer gerend en uh, gepraat, denkt u? Uh, ik denk het wel en ik denk uh, wat misschien belangrijker is niet alleen op de Nederlandse ambassade, maar ook op de Amerikaanse, de Britse, de Franse, de Australische en al die andere grote landen die ook uh, activisten op dat schip hebben. Want? Uh, nou ja, het is natuurlijk toch wel een groot diplomatiek schandaal en ja... Er moet natuurlijk toch een oplossing gevonden worden, want het is natuurlijk ondenkbaar dat deze mensen de gevangenis ingaan voor 15 jaar. Zelfs voor Poetin is dat denk ik toch een stap te ver. Dus ik denk dat er heel hard wordt gewerkt, enerzijds voor de schermen door Greenpeace, hè, mm -hmm. dat zie je, allerlei acties. Uh, bij Gazprom pompen bijvoorbeeld in Duitsland, bij Gazprom in, Duits uh, in Rusland. En anderzijds denk ik dat er hard wordt gewerkt achter de schermen. En het is ook zo dat vandaag zou wel een belangrijke dag kunnen zijn. Want uh, er wordt al, voor zover ik kan zien, naar, uh, op, op zoek gegaan naar een klein compromis. Want uh, de, de Russische Mensenrechtenraad, die valt onder Poetin. Hè. Poetin heeft ironisch genoeg een eigen Mensenrechtenraad. Ja. En die hebben voorgesteld om... Uh, al eerder hebben gezegd, nou, piraterij is een te zware klacht... moeten we er geen milieuklacht van maken. Waarschijnlijk gaan ze dat vandaag aankaarten. Als dat gebeurt, dan gaat het naar een ander gremium. Dan gaat het naar een subcommissie van dat, uh, dat, uh, die commissie. Dus dan krijgt het een ander uh, zeg maar uh, ja, geluid. Hoe ga je dan toch horen? Dus okay. ik denk dat er echt gewerkt wordt aan oplossingen. En dat we vooral de komende weken uh, misschien wel eens wat zouden kunnen verwachten. En zo daarmee, denkt u, de angel uit dat hele diep diplomatieke conflict tussen Rusland en Nederland gehaald worden? Uh, nou, ik denk op korte termijn wel, hè, want de koning Willem-Alexander gaat 9 november naar, uh, naar Moskou. Ik denk dat dat loopt om het jaar af te sluiten, het vriendschapjaar. Ik denk dat dat uh, vlekkeloos loopt, hè, want de Russen zijn goede gastvieren... en zullen niet dingen doen als wij, dat ze dan dan iets gaan roepen. Nee. Maar er zit natuurlijk heel veel zeer op dit moment, want we hebben een aantal keren de afgelopen maand... Uh, niet de regering, maar gewoon verschillende groeperingen, toneelgroep Amsterdam, we hebben Rusland nu een paar keer toch geschoffeerd in hun ogen. Dus dat zal toch wel een beetje door blijven sudderen, denk ja. ik. En vindt u in dat opzicht de Russische reactie op die, zoals u het noemt, schofferingen um, verrassend? Of is dit wat u wel had verwacht van, vanuit Rusland? Het mag niet anders dan als je bijvoorbeeld zoals door Nederland een brief voorleest na een voorstelling waar je toch voor bent uitgenodigd dat je de homo-wet toch een slecht plan vindt en of nee. ze daar niet wat aan kunnen doen. Ik snap, wij zijn een heel klein land, dat, dat, uh, hè, dat is ook zo. Ik, ik, ik snap heel goed. Uh, dat, uh, niet dat ik dat misschien goed vind, maar ik, ik snap dat Rusland daar gepikeerd over is. Ja. En nu willen de Russen nog steeds um, meer uitleggen over het optreden van de politie richting uh -huh. die, diplomaat in Nederland. Uh -huh. Bordin. Uh -huh. um, denkt u dat de, uiteindelijk de Russen genoegen nemen met uh, de woorden die nu geuit zijn? Of misschien vanmiddag wel geuit worden door Rutte, je weet het niet, na nee. de ministerraadsvergadering? Ja. Ja. Ik denk dat je dat toch moet zien als symboolpolitiek, uh, dat verhaal. Ik denk dat het al, dat, dat eigenlijk verhaal dat is in Rusland al uitgegaan. Hè. Het laatste nieuws werd uh, woensdag gebracht om zes uur. Toen was het bij ons vier uur. Mm -hmm. Dus meteen nadat uh, Timmermans excuses had aangeboden. En toen werd groots gebracht. Nederland uh, he, heeft excuses aangeboden. Met andere woorden, Nederland is door het stof gegaan. Zo, zo moet je dat dan zien. En er werd even gezegd, helemaal aan het eind. Uh, en Rusland... Uh, eist ook nog dat de schuldigen gestraft worden. Ja. Maar je ziet er niets meer over. Dinsdag was er werkelijk een explosie in het Russische nieuws... Hè? Uh -huh. van uh, de, de mensen in camouflagepakken zijn binnengevallen bij uh, een Russische diplomaat... hebben hem zonder reden in elkaar geslagen. En uh, nou, toen dat ei gelegd was, toen was het gewoon afwachten op, op de excuses... en nu denk ik dat dat gewoon eigenlijk min of meer voorbij is. Denkt u dat um, vanuit Rusland de actie ondernomen zal worden richting uh, Borodin? Want die heeft natuurlijk wel, um, ja, en zijn vrouw trouwens ook... Uh, nee, <laughs> zich niet helemaal juist gedragen, ook al ben je nee, diplomaat. Nee, ze hebben zich een beetje besoben gedragen. Hè, ja, zo, zo zegt u ging. dat juist, ja. En ik, ik denk ook dat dat... dat ik denk... Maar goed, dat is speculeren. Ik denk dat hij zijn hand overspeeld heeft. Ik denk dat hij voelde dat, er, dat hij iets... en zijn vrouw toch iets niet helemaal goed hadden gedaan. Dat hij de aanval naar voren heeft gekozen. Nou, Poetin, zoals alleen Poetin het kan... heeft dat maximaal uitgebuit. Hè, door er echt een, uh, ja, een Nederland... een tik op de neus te geven. Maar ja, ik kan me voorstellen... dat ze, dat ze die man... Uh, toch wel een uh, enkeltje... Moskou zullen geven. Ja, ja Want, want het, uh, in dat opzicht houdt Poetin niet van ja. dit soort streken? Nou ja... Het is, het is inmiddels in Rusland bekend, in ieder geval in de internetgemeenschap. Je moet een onderscheid maken tussen de, zeg maar, Masja en Sascha met de shabka. Masja en Sascha met de muts, met de pet. Ja. En, en de internetgemeenschap. En in de internetgemeenschap, mensen die dat toch goed volgen... is inmiddels bekend wat er is gebeurd. Door het, uh, ook door de NOS die die beelden heeft laten zien ah, van, ja, ja. van dat ongeluk. En ja, dat was vrij overtuigend. En hoe is daar toen op gereageerd? Ja, dat is dan toch heel typisch... Uh, uh, u moet zich voorstellen, in Rusland heb je een hele kleine onafhankelijke media. En het grootste deel is gewoon, staat onder staatscontrole. Dus dit is dan in de marge ter sprake gekomen. Het grote Russische publiek heeft hier geen kennis van genomen. Hm. Nou, bijzonder. Ja. bijzonder is het en blijft het, mevrouw Saleman. En fijn ja. dat u ons hey, daar eventjes weer over wilde bijpraten. Ja, graag gedaan. Helga Saleman, Rusland kenner van de onderzoeksbureau Most. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Bij me, Raymond Serré, goedemorgen. Goedemorgen. De New York Times noemt het voorstel dat de Republikeinen in de VS aan de Democraten hebben gedaan een potentieel significante doorbraak. De Republikeinen willen het schuldenplafond tijdelijk verhogen in ruil voor onderhandelingen over de begroting en belastingervormingen. Volgens de krant markeert het aanbod een verandering van de toon van het debat... maar het is nog niet zeker dat de partijen eruit gaan komen. De BBC meldt dat als een reactie op het voorstel... de beurskoersen in Azië vanochtend al omhoog zijn gegaan. Juist, nou, daar gaan wij het ook nog uitgebreid over hebben vanochtend. De uh, Washington Post heeft de kanshebbers... voor de Nobelprijs voor de Vrede op een rij gezet. Onder meer uh, Malala voor haar activisme, voor onderwijs, voor vrouwen. Helmoet Kool voor zijn bijdrage aan Europa. En de euro en de paus staan ook nog op de lijst. Een rechtspsycholoog uit Maastricht presenteert deze week haar onderzoek naar verhoormethoden van ooggetuigen aan de FBI in de Verenigde Staten, meldt L1. De psycholoog heeft in Zuid-Afrika onderzocht hoe de politie meer betrouwbare informatie van getuigen kan krijgen. Zo schijnt het te helpen als getuigen hun ogen sluiten bij het afleggen van een verklaring. Nee. Oké, okay. onderweer CNN en NBC. En de Indian Times schrijven over een groot klimaatonderzoek... van de Universiteit van Hawaii, doen ze in Nature. Uit dat onderzoek zou blijken dat temperaturen snel omhoog gaan. Binnen 35 jaar is de gemiddelde temperatuur hoger dan ooit. Op sommige plaatsen zijn de gevolgen al eerder te merken. Zo worden de, dat, zo worden de records binnen 10 jaar in Indonesië al gebroken. En dat zou flinke gevolgen kunnen hebben... voor de biodiversiteit en de leefbaarheid in steden. Een ander opmerkelijk onderzoek staat in het AD. Zwitserse wetenschappers hebben bevestigd dat er vogels zijn... die maandenlang kunnen vliegen zonder te stoppen, zoals de gierzwaluwen. Zij leggen 2000 kilometer af zonder stop en ze slapen in de lucht. Honderden studenten van Hogeschool in Holland dreigen geen diploma te halen, meldt de Volkskrant. De studenten zijn klem komen te zitten tussen de aangescherpte afstudeereisen en het povere onderwijs voor 2010. Tachtig procent van de studenten die vorig jaar aan media en entertainment management begonnen, heeft het niet gehaald, nog niet. Vorig jaar bleek dat diverse scripties niet hbo-waardig waren. Nou, en als in Holland weer studenten laat afstuderen met scripties die niet goed genoeg zijn, dan valt het doek voor een aantal opleidingen. Dronken Russen ontspringt dans, schrijft de Telegraaf. Autobezitters die het slachtoffer zijn geworden van de dronkenmansrit van de vrouw van de Russische diplomaat Dmitri Baradin kunnen waarschijnlijk fluiten naar hun centen. Mm, ja, ze reed in een auto zonder diplomaat, het te kenteken. Maar de auto staat wel op naam van de ambassade. En het. AD meldt dat de agenten die Baradine opgepakt hebben... geen sanctie krijgen. Dat hebben bronnen aan de krant bevestigd. Daarmee gaat Nederland in tegen de wens van Poetin... die juist een straf geëist had. NNC Next zet de feiten over diplomaten in Nederland op een rijtje. Er zijn in Nederland meer dan 20.000 diplomaten... die in meer of mindere mate immuniteit genieten. Bijna 6.000 genieten de hoogste status... en mogen dus, net als Baradine, niet aangehouden worden. Diplomaten waren vorig jaar verantwoordelijk... voor 178.000 euro aan niet betaalde boetes land dat het hoogste bedrag aan boetes heeft openstaan is da da da Rusland vandaag in. vrijdagmiddag